Vrienstraafman met het nos Journaal. In Tunesië is de avondklok ingesteld na uit de hand gelopen protesten tegen de werkloosheid in het land. In zeker twaalf steden, waaronder de hoofdstad Tunis, was het gisteren onrustig. Politiebureaus werden bekogeld met stenen en molotovcocktails waarop agenten traangas inzetten. Eén agent kwam om het leven en tientallen politiemensen raakten gewond. Ook onder de demonstranten vielen veel gewonden. In Tunesië zit ongeveer 30% van de jongeren zonder werk. Een groep onderzoekers van het Erasmus MC gaat binnenkort naar Suriname om te helpen bij het onderzoek naar het Zika-virus. Het virus wordt overgebracht door muggen en komt nu vooral voor in Zuid- en midden amerika Het is zeer waarschijnlijk gevaarlijk voor ongeboren kinderen, maar kan ook leiden tot hersenvliesontsteking. De autoriteiten in El Salvador en Colombia raden vrouwen voorlopig af om zwanger te raken. In Nederland zijn tien mensen besmet geraakt met het Zika-virus. Ze liepen het op in Suriname. De Syrische oppositie doet niet mee aan vredesbesprekingen zolang Rusland doorgaat met het bombarderen van Syrië. Ook moeten de blokkades van president Assad in stedelijke gebieden worden opgeheven. Dat zegt een afgevaardigde van de oppositiepartijen in Syrië. De Amerikaanse minister Kerry wil volgende week in Genève de gesprekken over een vredesproces heropenen. De Syrische regering heeft gezegd daarbij aanwezig te zijn, maar de oppositie stelt nog harde voorwaarden. Bij Feyenoord is geen toekomst meer voor spits Colin Kazim Richards. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet op zijn wekelijkse persconferentie weten... dat het voor beide partijen het beste is als hij snel een andere club vindt. Kazim werd een week geleden uit de selectie gezet omdat hij een journalist had bedreigd. Hij heeft nog een contract voor anderhalf seizoen bij Feyenoord. Het weer, de bewolking neemt toe en vanuit het westen gaat het regenen. Op sommige plekken kan er nog natte sneeuw vallen. In het noordoosten moet rekening worden gehouden met gladheid. Het is 0 tot 5 graden. Morgen is het vrij zonnig, behalve in het oosten en zuidoosten... bij maxima tussen de 6 en 9 graden. Dit, was Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand staat een kapotte vrachtauto op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Burgerveen en Hoogmaden staat 4 kilometer...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 Even over de kop van uh, 3 uur. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Euro Breakdown. 26e jaargang, aflevering 4 van vandaag, vrijdag 22 januari 2016. Deze week hebben we 7 zittenblijvers, 12 dalers, twee nieuwe binnenkomers. En uh, ja, nog wat stijgers. <laughs> Ik weet even niet meer hoeveel. Ik ben een stukje van mijn uh, blad kwijt. Lang redactie die weer half werk levert. Hey, dat is Sander en dat weten jullie ondertussen. Daar uh, kunnen we niks aan doen. Ik zal straks even dat het 14 plus 7 is. 21, 40 min 21 is 19 hè? Nou, dan hebben we 19 uh, stijgers deze week. Hey, um, de nieuwe binnenkomers, twee stuks dit keer. Twee dames waarvan ik zo, zo blij ben dat er uh, eentje weer in de lijst staat. Jaren geleden heeft ze er ook in gestaan. Toen was ze nog 15 of 14 jaar oud. Met een prachtig pianonummer. nummer.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 Die uh, ziet er weer uh, veelbelovend uit van uh, deze week. Um, maar die gaan we nou nog niet uh, laten horen. Dat zal pas rond de klok van uh, kwart voor vijf zijn. Even voordat uh, Zandvoort draait door. Nieuwe stijl uh, zal gaan beginnen met uh, Hans Wassenaar. Ja, ja echt waar, Er uh, komt een nieuwe stijl aan. En uh, nieuwe uh, Zandvoort draait door. Ongeveer hetzelfde principe. Maar daar zullen we straks uh, waarschijnlijk wel even meer horen over uh, van Hans Wassenaar.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 expecting De Euro breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 vorige week: Shawn Mendes met Stitches. Lucas Gray met Seven Years stond op nummer 2. En de nummer 1 uh, was in handen van Jamie Lawson, Wasn't expecting that. Rond de klok van uh, kwart voor 5 weken tot op 3 van deze week. Maar we beginnen nu met de nummer 39.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 on the and yeah, I'm like, boy, stop, run that back, goddamn you, father, can you play that sax?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 And blind. The only thing that's black and white is that you don't have to walk alone this time. You have to tear down the walls that live in your heart to find someone you call. and hope in your heart. Nummer 34 van deze week in de New Breakdown hier op uh, ZFM Zanvoort en San hier met Broken Arrows. Ondertussen pas ze zes weken in de lijf, maar wel gestegen deze week. En het leuk is er uh, een paar nummers overgeslagen. En uh, ook eentje van uh, Justin Bieber die hebben we overgeslagen. Children. Ik denk dat een hoop mensen daar blij mee zijn dat ik die oversla. En uh, zal ik je wel even klappen? Zat eens te kijken naar uh, hoe de muziek uh, was ingesteld uh, deze week.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 31 is dan in de handen van The Weeknd met The Night. En op nummer 30 staat Justin Bieber met What Do You Mean? De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan het door met de nummer 29. En de nummer 29 is een nieuwe binnenkomer van deze week. En ik ben zo blij dat zij er weer is. Het is namelijk een tijd geleden dat zij een nummer heeft gemaakt: Jasmin van den Bogaard heet ze.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 2013 dan verschijnt het album Fire Within. Waarop de zangeres eigen nummers heeft gemaakt. En na een afwezigheid van bijna anderhalf jaar. Is uh, Wings haar derde hit in uh, Nederland en Europa. En Birdie begint 2016 op de eerste dag van het jaar. Met de release van haar nieuwste single. En Januari jongsleden is die uh, uitgebracht. En die is nu uh, de Europese hitlijsten uh, aan het veroveren. Als we kijken naar Nederland staat ze alleen nog maar in de tipperaden. Maar dat mag uh, niet... Uh...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 Not in control You won't be told All I can do to single van Birdie. 1 januari jongsleden uitgekomen met uh, Keeping Your Head Up. Dus is dan een uh, mooie live versie van deze dame. Maurice Nolder. Ambassadors met de Renegades op 27 deze week in de Eurobreak dan hier op Sieren. Hey, tijd om een beetje rond het nieuws te gaan kijken. Wat is er allemaal aan de hand in artiestenland? Ik hey, denk dat ruimt ook nog. En dan uh, ja, kan ik niet anders dan beginnen met uh, wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Want uh, Justin Bieber heeft niet alleen overduidelijk met Ariane Grande gefleurd...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 Samson op 24 gaan we snel door naar een andere naam. Op 21 heb ik het over Selena Gomez met What Love, de Euro-Breakdown. van deze week, Heaven met Finding Out More en over uh, More gesproken een uh, prachtige platen al zeg ik het zelf we hey, uh, de, de, de. zijn op de helft de kop is er uh, al lang en breed af het is ook alweer bijna 4 uur ik ga even een keer doornemen welke platen we hebben gehad het laatste half uur en welke we niet hebben gehad op 30 vonden we Justin Bieber met What Do You Mean op nummer 29 een, een nieuw binnenkomen Birdie met Keeping Your Head Up op 28 staat dan Sigala met Sweet Loving. En op 27 X Ambassadors met Renegades. Op 26 staat RCT City Sadem samen met Adam Levine met the Way. En op 25 staat dan Avicii voor Herbert Better Day. Op 24 Jasmine Thompson met Ador. En op 23 Eva Simon samen met Sidney Samson met Blackfire. En op 22 winnen we dan Coldplay met Everglow. En op 21 Selena Gomez met Say Lab. Love.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 En als ik aan het werk ben, ben ik ook heel toegewijd. Dan mag niemand me verstoren voor 12 uur s middags. En sluit ik me een beetje af voor mijn omgeving. Al dus deze beste meneer Vroger. Nou fijn voor je René. Daar ben ik heel erg blij om. Het laatste nummer van het eerste uur die is in handen van een Nederlander, Jay Hardway. De plaat heet Electric Elephant staat op nummer 19. Is twee weken geleden binnengekomen. Vorige week nog op 32, nu dus op 19.